Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. In Urk is de stille tocht voor Dirk Post aan de gang. Honderden jongeren, ouders en hulpverleners lopen van de voormalige basisschool. van Dirk naar het gemeentehuis. Burgemeester Kroon zal daar een korte toespraak houden. Het lichaam van de 14-jarige Dirk Post werd vorige week in een bos bij Urk gevonden. De politie verdenkt drie minderjarige jongens ervan dat ze betrokken zijn bij zijn gewelddadige dood. Dirk Post is vanmiddag na een bezochte rouwdienst in besloten kring begraven. President Obama wil het werk in Afghanistan afmaken. Hij neemt zeer binnenkort een beslissing over een aangepaste militaire strategie. Dat zei hij na zijn laatste overleg met het oorlogskabinet. Met onder andere vice-president Biden, minister van Buitenlandse Zaken Clinton... en minister van Defensie Gates sprak Obama over het al dan niet sturen van extra troepen. Een besluit daarover wordt al tijd verwacht. Op dit moment zijn er 68.000 Amerikaanse militairen in Afghanistan. De Amerikaanse bevelhebber in Afghanistan, McChrystal, heeft om 40.000 extra militairen gevraagd. De woordvoerder van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken... noemt de denkbeelden van PVV-leider Wilders racistisch en fascistisch... Een delegatie van de Tweede Kamer wil begin januari een werkbezoek brengen aan Turkije. Als Wilders meegaat beschadigt dat, volgens de woordvoerder van de Turkse minister, de betrekkingen tussen Turkije en Nederland. Volgens Wilders toont de kwestie aan dat Turkije geen democratisch land is en dat het niets te zoeken heeft in de Europese Unie. Een van de eerste exemplaren van het bekendste boek van Darwin heeft op een veiling in Londen 114.000 euro opgebracht. Dat was twee keer zoveel als verwacht. In het boek On the Origin of Species kwam Darwin met zijn revolutionaire ideeën over de evolutie. Precies 150 jaar geleden kwam het uit, in eerste instantie in een oplage van 1250 exemplaren. Het gevelde exemplaar lag jarenlang op een toilet van een huis in de buurt van Oxford. Het weer bewolkt hier en daar regentemperatuur 13 graden. De temperatuur daalt van 8 tot 10 graden, morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.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 Do star fall down from the sky? you Strand en yes. Goedemorgen Zandvoort, zoals iedere zondag tussen 10 en 12 uur. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks en Hans Sandbergen. Tom. Welkom weer in het jazzprogramma op deze toch wat miserige zondagmorgen. Vind je dat nou Hans? Ja, ik vind het een beetje regenen. Ja, een beetje. Oké, okay, goed. Het is goed voor het haar. Uh, Tom, uh, een, paar, een paar maanden geleden was jij ook, uh, deden we ook samen een programma. Ja. En toen had je de Big Bands uh, had je bij je. Wat heb jij vandaag meegenomen? Ik heb jazz meegenomen. Meen je niet? Ja, ja. vandaar dus dat het een jazzprogramma is. Uh, ik heb onder andere een paar blazers, uh, een paar bronzen jazzcroeners... En, uh, en een big band voor Hans Reimers. Ah, kijk eens aan. Ja, want Hans is natuurlijk ja. een, een, een enorme liefhebber daarvan. Goed, ja, nou ja. Uh, Tom, we gaan het programma maken. Ik heb weer de zoetgevoicede uh, jazzmuziek... met soms een enkel vibrafoontje erbij uh, bij mij. We zullen ze tellen. Oké, okay, goed. Ja, luister, ik begon dit programma met Close To You... gezongen door Dana Washington... en begeleid door Lionel Hampton. Ja, waar gaan we mee beginnen? Een paar... Weken geleden, nee, maanden alweer geleden, zat ik, uh, zat ik TV te kijken en ik was op zoek naar een tenniswedstrijd. En uh, ik uh, verzeilde op de Belgische TV en ja, er was geen tennis, want het regende. En uh, toen liet ze een heel programma over Toet Stielemans horen. Toet Stielemans, ook alweer in de de man, nog steeds optredend, fantastisch. Een fantastische muzikus. En nog heel... steeds een Belg ook trouwens. En en Want steeds... Wij claimen hem eigenlijk, ja, maar ja, het is een Belg. Het is een te... zelfs een Brusselaar. Goed, ik heb een, een stuk uitgekozen. En dat is een cd. Is, dat zijn er trouwens wel meer. Die, die heeft uitgegeven. En die heette dus zijn... De Stilemans de Brazil Project. En ik kan u vertellen, alle stukken die erop staan... vind ik fantastisch. Uh, ik heb een stukje uitgezocht. Gecomponeerd door Ivan... Lynch die ook uh, de zangpartij voor zijn rekening uh, neemt. En dat heet Commissar de Nova. Toets Ja, luisteraars, dit was Tje, uh, geschreven door Ivan Lynch en Victor Martens. Ivan Lynch is natuurlijk een, uh, ja, een begenadigde uh, muziekschrijver, arrangeur, gitaarspeler, keyboardspeler En hij kan ook nog een beetje zingen. Dit was uh, uit de cd van uh, Toet Stielemans, the, the Brazil Project. En uh, dat zijn twee cd's. En ik kan alleen maar zeggen, fantastische muziek van deze oude baas. Goed, uh, Tom... Wat heb jij uh, meegenomen? Uh, ik wil beginnen met een opname uit de jazzbar in het Schotse Edinburgh. En daarin speelden de bariton sax en de contrabas de hoofdrol. Het nummer is in 1942 gecomponeerd als een popballet. En eigenlijk door Ned King Cole tot een grote hit gemaakt. En daarna veel gespeeld jazz-standard geworden. Nature Boy. <middels> Natuurlijk geen introductie. Want, uh, en ik vind eigenlijk dat we haar veel te weinig horen tegenwoordig. Elevate Gerald uh, met haar fluwele stem in, in het nummer I didn't mean a word. Ja, er zijn heel veel luisteraars die haar uh, bijzonder graag uh, horen, natuurlijk. Hè? Dus Af en we toen... moeten onze mede ook vragen om zeker als zij een programma verzorgen, in ieder geval één of twee nummers van deze fantastische zangeres te laten horen. Zullen we en... dat afspreken, Tom? Ik ga goed. er in ieder geval binnenkort weer eentje van het draaien. Oké, okay, goed. Ja, nou, ik heb uh, geen zangeres, maar wel een heel bekende, bekende trompetist. Namelijk uh, Chad Baker. Tijd niet gedraaid door mij. Uh, een van mijn favorieten. Eigenlijk ook wel. Uh, in 1955 was in, hij uh, in Nederland voor een concertenreeks in het Concertgebouw Amsterdam en de Koerszaal in uh, Scheveningen. ...vertreffelijke cd gemaakt... ...en dan kom ik al gauw... ...bij... ...Chad Baker wordt hier trouwens... begeleid door Dick Zwa... Zwart-Zik... ...op de piano... ...Jimmy Bond op de bas... ...en Peter Littman op de drums. Luistert nu naar... ...Indian Summer... ...Chad Baker. Too strange and strong. I'm full of foolish song, and out my song was pour so please. Fall. This helpless haze I'm in I've realized Chad Baker in I've Never Been In Love Before. Ja, hij is uh, Tom, hij is gaan, eigenlijk gaan zingen toen hij zijn tandjes kwijt was, geloof ik, hè? Het rammelde een beetje bij ja, hem. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, goed. Maar uh, toch, ja, uh, Chad Baker. Dit is een cd trouwens, uh, Chad Baker Sings. En ja, ik vind het, uh, het aanhooren best wel, uh, ja, best zeker ja... Zeker op een regenachtige zondagmorgen. Zeker op een regenachtige zondagmorgen. Goed. <laughs> uh, Tom, wat heb jij neergelegd op de draaitafel? Sonny Rollers, bouwjaar 1930. Dat is een hele oude. Maar hij speelt nog steeds. Ja. Ja, het is een uh, begnadigde Noorsaxofanist, laat ik het zo maar zeggen. Hij begon als pianist en uh, nam daarna de Altsax te hand en stapte ten slot over op de Noorsax. En op 20 jaar leeftijd was hij al zo goed dat zelfs de excentrieke pianist Silonius Mank met hem wilde spelen. Hier is CFM blaast hij uh, het nummer Almost Like Being In Love, alweer de liefde. was een van de grootste bassisten uit zijn tijd, Charles Mingus, inmiddels ook alweer 30 jaar uh, geleden overleden. Hij had een big band en het is natuurlijk niet zo vreemd dat hij daarin vaak de hoofdrol opeiste, zoals uh, in deze Duke Ellington klassieker 'Mood In The Go. En ik wil even in herinnering roepen, Duke Ellington was niet alleen de componist, was ook nog Charlie, nee sorry, Barney Bigard, de kleinetist, schreef er een nootje aan mee. Kortom, schitterend uh, stuk werk. Ja, heel apart ja. uitgevoerd. Uh, ja, ik heb nu iemand uitgezocht die ik eigenlijk zelden of nooit draai. En dat is namelijk uh, Miles Davis, de trompetist. Ik heb wel diverse CD's van hem, maar eigenlijk ja, ik heb vaak wat moeilijk met deze man. We hadden het er straks over Thelonious Monk, Tom. Ja. Ik heb een stuk uitgekozen uh, waarin Miles Davis met zijn mannen speelt. Round Midnight. En uh, zo zit het uh, eerste uur van Jazz er vanmorgen alweer op. En uh, gaan we naar de klok van, uh, van elf toe. Vanmorgen werd uh, het eerste uur werd samengesteld en gepresenteerd door uh, Tom Hendricks en Hans